In de gevangenis in Venezuela houden gedetineerden sinds vrijdag ongeveer 60 bewakers gevangen. De gijzelnemers eisen dat ze worden teruggebracht naar andere gevangenissen. Veel gedetineerden werden afgelopen weken overgeplaatst naar een overvol cellencomplex in de venezolaanse deelstaat Carabobo. Een aantal gevangenen is teruggebracht, maar dat zijn er volgens de gijzelnemers veel te weinig. Op het beursplein in Amsterdam zijn de beurshandelaren vanmorgen opgewacht... door demonstranten die meedoen aan de actie Occupy Amsterdam. Al het hele weekend staan er betogers met tentjes op het plein voor de beurs. Vanmorgen hadden ze bij de start van de beurs de rode loper uitgerold... en deelden ze aan beursmedewerkers aandelen geluk en goed weer uit. De betogers zeggen dat de banken en investeerders... verantwoordelijk zijn voor de huidige crisis. In Australië is de World Solar Challenge stilgelegd vanwege bosbranden. Aan de race voor experimentele zonneauto's doen twee Nederlandse universiteiten mee. Een deel van de enige snelweg van Darwin naar Adelaide is door het vuur helemaal afgesloten. De deelnemers staan daardoor stil op ongeveer 1.000 kilometer onder Darwin. Het is onduidelijk wanneer de race weer kan worden voortgezet. De World Solar Challenge wordt vaak gewonnen door een Nederlands team. Het weer nog wisselend bewolkt. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door. Het wordt 14 graden in het noordoosten tot 17 in het zuidwesten. Vanaf morgen meer wind en elke dag kans op een bui. ANWB, verkeersinformatie. Minder drukke spits door een herfstvakantie in het noorden en midden van het land. De meeste files staan in de regio Rotterdam en in het zuiden van het land. Opvallendste files zijn nog steeds op de A16 Breda richting Rotterdam... tussen knooppunt Riddenkerk Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug, 4 kilometer... En op de A20, hoek van Holland richting Gouda... daar is een ongeluk gebeurd tussen Spaanse Polder tussen Knoop en Knopen en Tussen Spaanse Polder en Knoop- en staat 4 kilometer. Die weg is weer vrij. Dan heb ik nog twee meldingen over de spoorwegen. Tussen Geldermalsen en Leerdam moeten reizigers rekening houden... met een vertraging van meer dan een uur. Door een seinstoring rijden er namelijk geen treinen. En door een stroomstoring is er geen treinverkeer van en naar Alkmaar. Reizigers hebben ook daar meer dan een uur vertraging.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 Wake up, GokioCera.nl. Een traditioneel kerstpakket? Ja joh, dat is ook Tintelingen. Tintelingen.nl Kleurprinten al vanaf 1,7 cent per afdruk. Met het Kyocera ProRato Color System. Kijk op gokiosera.nl en bespaar tot wel 75% op uw printkosten. Kyocera Geschenke stress! Ga gewoon naar tintelingen.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is 6 minuten over 9. Het kabinet doet er nog een schepje bij. In de aanloop naar de Europese top in Brussel. Alle landen in Europa moeten gedwongen kunnen worden. Iets aan economische problemen te doen. Wordt u zo meer over? Hm, over economische problemen gesproken? Philips heeft Het concern heeft vanochtend dan ook aangekondigd... de komende jaren 4.500 banen wereldwijd te schrappen. In Nederland verdwijnen 1.400 arbeidsplaatsen. We praten met Suwat Kutlu, bestuurder van vakbond De Unie. Meneer Kutlu, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Philips kan de concurrentie niet aan, zeggen ze zelf. Ze verkopen te weinig. Is dit een logische beslissing van Philips? Nou, in ieder geval uh, wat wel uh, dat ze aangeven dat ze te weinig verkopen. Ja, dat is heel logisch. Uh, dat horen wij ook. Uh, en uh, alleen uh, ja hoe ze verder moeten doen, dat is nog niet duidelijk. Nou, in ieder geval met minder mensen. Uh, bezuinigen doet Philips al jaren, dus dat hebben wij ook gezien. Alleen desondanks uh, toch uh, slechte cijfers. En uh, ja, voor een buitenstaander kan dat betekenen ja, uh, slechte cijfers meteen met een grote klap bezuiniging. Uh, voor wie is dat bedoeld? Is dat voor de aandeelhouders of is dat inderdaad daadwerkelijk ook uh, voor de uh, uh, Philips-organisatie om zo snel mogelijk uh, gezond te worden en vervolgens meer producten te verkopen? Mm, nou, beantwoord u die eigen vraag eens. Want um, zijn deze bezuinigingen het verdwijnen van deze banen? Is dat niet nodig wat u betreft? Is het bedrijf gezond genoeg? Nou, dat zeg ik niet. Alleen, uh, ik denk dat uh, uh, Philips al uh, eerder aangekondigd heeft onder de naam van fit to grow uh, Ze willen toch groeien. Uh, hè? Dat is natuurlijk hun motto. Alleen met zo'n groot klap sanering uh, in het personeelsbestand, uh, dan uh, is de vraag van, hoe kom je hier bovenop? Mm -hmm. uh, want... Uh, je kunt met, een, met gemotiveerd personeel uh, meer verkopen, dus meer producten op de markt Ja, zetten. U zegt nu, eigenlijk nu, nu ja? maak je alleen, zorg je er alleen voor dat de marges weer omhoog um, gaan... dat je dus uiteindelijk meer overhoudt aan het eind van de streep. En dat is dan voor de aandeelhouders in uw ogen? Uh, voor een buitenstaander komt het wel zo over. Alleen uh, uh, ik denk dat Philips uh, wel probeert natuurlijk uh, een gezonde organisatie neer te zetten. Dat, dat weet ik. Alleen met zo'n groot klap in één keer één op tien uh, Philips-medewerkers... Die zijn niet zeker van zijn baan op de komende, zeg maar, een aantal jaren. Het is nu in Philips leiding behoorlijk, wordt het behoorlijk gesaneerd. Straks bij IT, straks en nog op HRM, finance. Dus ik vind dit een niet een, een, een, een ja, ideale omstandigheid waaruit... Iedereen kan denken, ja, Philips gaat snel uh, winst maken. Hm. In ieder geval gaan ze dus die wel die kosten besparen voor 800 miljoen euro. En u zegt Philips Lightning, die noemt u al, daar vallen de voornaamste klappen in Eindhoven? Nou, daar valt behoorlijk klap ook, uh, inderdaad, uh, uh, zover ik uh, weet. Uh, ze beginnen uh, in eerste instantie daar. En vervolgens komen andere uh, segmenten ook aan de orde. Wat gaat er met de mensen gebeuren die hun baan verliezen? Weet u dat al? Ja, in ieder geval... Uh, uh, er, moet eerst, uh, er moeten functies bekendgemaakt worden, in, uh, welke functies uh, komen te vervallen. Uh, en vervolgens gaan uh, mensen geïnformeerd worden, natuurlijk, om uh, um wie het gaat. Uh, kijk, uh, er ligt wel eens het Centraal Sociaal Plan uh, bij Philips. Uh, ze zullen natuurlijk daar, uh, daaronder vallen. Uh, en daarna denk ik uh, snel op zoek gaan naar een uh, andere uh, baan. Ja, dat is de hoop dat die baan er is natuurlijk voor deze mensen. Want uh, meerdere bedrijven beginnen natuurlijk de problemen in de economie te voelen. Ja, absoluut. absoluut. Alleen bij Philips weten we al, ook uh, toen met de economie beter ging, uh, ging Philips storm met sanering. En nu gaat het iets minder gaan, Ze dus nog steeds storm uh, met de sanering. Mm. En wanneer houdt het een keer op? En okay. uh, hoe lang blijft Philips zoals het Philips is? Want Philips kennen wij uh, als een uh, gedegen, uh, robuuste uh, werkgever in Nederland. Die uh, wel een uitstraling heeft ook naar de rest van de andere uh, uh, uh, bedrijven uh, uh, voor de Nederlandse economie. Okay. Op deze manier. Uh, Vind ik niet dat er een positieve uitstraling is voor de rest van de Nederlandse bedrijven. U maakt zich zorgen. Suat Koetloe, dank dat u ons snel te woord wilde staan over het nieuws van Philips. Suat Koetloe van Vakbonden Unie. Tien over negen uur luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het kabinet wil dat het toezicht van Europa op de financiën van de EU-landen nog uitgebreider wordt dan het vorige maand al voorstelde. Om de financiële problemen in de EU eens sneller aan te pakken. Blijkt uit een brief die de ministers de jager van financiën en verhagen van, van economische zaken naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Wilco Boom in Den Haag. Uh, Wilco, wat wil het kabinet? Nou, in, in september stelde het kabinet al voor dat de Europese Commissie zou moeten kunnen ingrijpen als lidstaten hun begrotingsdiscipline laten verslappen. Als ze bijvoorbeeld een te hoog begrotingstekort hebben of een te hoge staatsschuld. En wat het kabinet nu extra wil is dat de Europese Commissie ook moet kunnen ingrijpen als er in een afzonderlijk land sprake is van grote economische problemen. Bijvoorbeeld een hoge werkloosheid of een sterk dalende export. Dan zou die Europese Commissie een, een, dat land opdracht moeten kunnen geven om in te grijpen. Hmm, is dat nou wel verstandig? Het ligt allemaal al zo moeilijk. Nou ja, de redenering is dat toezicht op naleving van begrotingsregels alleen, hè, dat voorstel van vorige maand, dat dat uh, niet voldoende is. Hè, bijvoorbeeld Spanje en Ierland die, uh, voldeden ruim schoots aan die begrotingsregels, maar door andere economische factoren, hè, de, de torenhoge werkloosheid in Spanje bijvoorbeeld, zijn de begrotingstekorten daar in een paar jaar tijd geëxplodeerd. En als er nou maar eerder was ingegrepen, was dat te voorkomen geweest en hadden andere lidstaten geen last gekregen van die problemen, is de redenering van Verhagen en de Jager. En daarom vinden ze dus dat er niet alleen moet worden gekeken naar die begrotingsregels, maar ook naar wat zij noemen economische onevenwichtigheden. Want dan zou dus in de redenering van het kabinet een hoop ellende te voorkomen zijn geweest. ja, maar Het is geen eenvoudige zaak, want hoe moet je dat toezicht vorm gaan geven? Hoe moet dat in de praktijk gaan werken? Uh, het voorstel is dat de Europese Commissie bevoegdheden krijgt uh, sancties op te leggen. Dat kan een gewone boete zijn of bijvoorbeeld een strafkorting op subsidies die uh, lidstaten krijgen uit de Europese structuurfondsen. En als dat allemaal niet helpt, zou een land onder curatele moeten kunnen worden geplaatst. Hmm. Ik zei al net, het ligt moeilijk. Hè? Um, vooral als het gaat om het inleveren van soevereiniteit. Landen willen zelf kunnen beslissen. Hoe um, zou Verhagen dat en het kabinet dat willen oplossen? Nou, dat ligt inderdaad gevoelig. Niet alleen in Nederland, in veel lidstaten. Maar dat de Europese Commissie meer bevoegdheden krijgt... betekent volgens het kabinet niet dat dit ten koste gaat... van de soevereiniteit van afzonderlijke lidstaten. Want die, hou die moeten zelf weten hoe ze gaan ingrijpen. De Europese Commissie moet niet gaan be bepalen hoe ze bijvoorbeeld het begrotingstekort of de werkloosheid gaan aanpakken... als ze er maar voor zorgen dat het gebeurt. Ja, en in die redenering van het kabinet houden de landen dus hun soevereiniteit overeind. Uh, al zijn er vast mensen die denken dat deze redenering niet klopt. Ja, ik wou net zeggen, want het grote geheel wordt nu toch opeens een stuk belangrijker dan de landen afzonderlijk. Ja, dat klopt. Maar dat is dus volgens het kabinet absoluut noodzakelijk om ervoor te zorgen dat problemen in individuele lidstaten niet overslaan naar andere lidstaten. Het kabinet spreekt van uh, kiezen voor plichten. En deel uitmaken van de Europese Unie biedt uh, voor alle lidstaten veel voordelen, is de redenering, maar mag daarom niet vrijblijvend zijn. En een land dat de voordelen van de andere landen bedreigt, moet daarom op de vingers getikt kunnen worden. Okay. De timing van zo'n brief uh, naar een krant is altijd interessant. Hè? Waarom komt uh, Verhagen daar nu mee? Nou ja, Het kabinet heeft nu die brief aan de Tweede Kamer geschreven omdat er komend weekend de top is van de Europese regeringsleiders in Brussel. Dan moet dat lang verwachte en uh, ingrijpende pakket voor de redding van de euro worden afgesproken. En, en de inhoud van deze brief, uh, dat is de Nederlandse inzet. En dat is natuurlijk nog de vraag in hoeverre uh, andere lidstaten hier wat in zien. Dat moet uh, op die top gaan blijken. En wat je in deze brief overigens ook ziet, is dat de begrotingsdiscipline in Europa een onderwerp begint te worden waar het CDA zich steeds nadrukkelijker op profileert. Deze brief aan de Kamer die is geschreven door de ministers Verhagen en De Jager, allebei CDA. En ook fractievoorzitter Buma van het CDA pleit onlangs al voor een Europese begrotingsautoriteit. Goed. Benieuwd hoe dit afloopt en wat men daar in Europa van vindt. Verslaggever Wilco Boom houdt het voor ons in de gaten. Dank je wel, Wilco. Gaan we naar Australië. Vanwege de enorme bosbranden daar is de Solar Challenge stilgelegd. Aan die race met zonne-energiewagens doen ook Nederlandse teams mee. Uit Delft het Nuon Solar Team. Dat was al onderweg in de etappe, maar is teruggehaald. En die van de Universiteit Twente, het Solar Team Twente, dat staat stil. Teamleider van dat Solar Team Twente is Siebe Brinkhoff. Goeiedag. Goedemiddag. Wat is er op het ogenblik aan de hand met de race? Is hij helemaal gestaakt? Ja, hij is helemaal uh, gestaakt. Minimaal tot morgenochtend uh, 8 uur. Um, zo, het Belgische team uh, waar je het net over had, is uh, nog niet teruggehaald. Ja. Daar is de organisatie op dit moment over aan het nadenken, maar ze staan wel stil. Um, het idee is nu dat morgenochtend uh, de teams om 8 uur weer verder mogen rijden. En dan zullen ook de tijdverschillen tussen de teams weer uh, in orde gebracht worden. Uh, maar hoe ze dat precies gaan doen en of bijvoorbeeld uh, het Delftse team hier naartoe moet komen... en dan weer teruggebracht moet worden morgenochtend, dat is nog niet bekend. Oké, okay, want dat zou natuurlijk wel een oneerlijke situatie opleveren als dat niet gebeurt, hè? Uh, nou, sowieso als zij hier zouden moeten starten zou het een vrij rare situatie zijn, inderdaad. Maar dat zij mogen starten waar zij gebleven zijn, dat is al duidelijk. Dus wat uh -huh. dat betreft zal het allemaal eerlijk verlopen. Uh, en verder zijn er nog een aantal andere issues waar de organisatie goed over na moet denken. Dan ben ik overtuigd dat zij met een, met een ja, goede oplossing komen voor alle teams. Ja, we spraken u eerder vanochtend over die bosbranden. Weet u er inmiddels iets meer van? Is het gevaarlijk uh, langs de route? Um, ik ben niet precies op de hoogte van, uh, van hoe het daar uh, eraan toe is. Uh, wel weet ik dat het langzaam minder wordt. En dat, uh, ik heb even met de, uh, de directeur van de World Solar Challenge uh, Chris Elwood gesproken. En die gaf aan dat de lokale bevolking zei dat het waarschijnlijk nog uh, twee à drie uur zal duren voordat het helemaal weg is. Dus uh, het lijkt dan het beter in de hand, maar de grote rookontwikkelingen en dergelijke zorgen ervoor dat we pas ja, waarschijnlijk morgenochtend weer mogen starten. En hoe doen jullie het? Nou, op dit moment uh, staan wij op de zesde plek en uh, we zijn met een heel aantal teams uh, staan we hier bij elkaar. Dus het is een, een erg spannende strijd. Uh, wij zijn uh, van de eerste plek gestart in Darwin, omdat we de beste kwalificatie hadden gereden. Maar we hebben wat, uh, wat pech gehad onderweg, waardoor we ver teruggezakt zijn. Mm -hmm. En nu alweer uh, 22 auto's ingehaald hebben. Aha. Dus uh, ja, we zijn hard op weg uh, naar, naar, naar de eerste teams. Nou, we, we zullen zien. Misschien spreken we u later deze week nog even. Dank voor weer de snelle reacties, bij Brinkhoff. Graag gedaan, dank u wel. Zelfmoord of moord, ruim 100 jaar na zijn dood wordt er volop gespeculeerd... over hoe schilder Vincent van Gogh aan zijn einde is gekomen. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin De Hart. Ja, de ochtendspits is zo'n beetje op zijn eind uh, gelopen op de A2 Den Bosch richting Eindhoven. Er staan nog de langste file en dat is tussen Knopend Vught en Bokstel Noord en die meet 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is toch een bijzonder nieuwtje rond de dood van schilder Vincent van Gogh. Volgens twee Amerikaanse biografen heeft de schilder geen zelfmoord gepleegd, maar is hij vermoord. Vincent van Gogh overleed in 1890 in het Franse Auvers-sur-Oise... op 37-jarige leeftijd. We gaan naar correspondent Ron Linker in Parijs. Ron, wat voor redenen hebben deze twee biografen om aan te nemen... dat het om moord gaat en dus niet om, wat iedereen altijd dacht, zelfmoord? Nou, ze, ze beginnen te zeggen dat, ze, dat, ze het, eigenlijk gewoon, dat het, het echte, concrete bewijs... het doorslaggevende bewijs, dat dat er gewoon niet meer is. Dus dat ze het eigenlijk ook zelf niet helemaal zeker weten. Maar wat ze wel weten is dat ze twijfelen aan de lezing over die zelfmoord. Wat we weten van die fatale dag, 27 juli 1890, is dat Vincent ging schilderen in een korenveldje daarbij Over, en dat hij lastig gevallen werd door kraaien. Nou, om daar een einde aan te maken, het is vrij radicaal, ging hij in verwarde toestand naar een herberg. Daar, heeft hij, daar zou hij een pistool hebben geleend en zich vervolgens op de een of andere manier in de buik hebben geschoten. Hij is toen gestrompeld terug naar die herberg en daar is hij overleden. Nou, de schrijvers zijn naar naar dat korenveld gegaan en hebben gemeten hoe groot de afstand is, wat voor hindernissen. En zij zeggen van ja, het is eigenlijk onmogelijk voor iemand die in de buik is getroffen, zo zwaar gewond is geraakt, dat hij nog anderhalve kilometer kon afleggen door een nog onherbergzaam gebied. En dus zeggen ze, het is waarschijnlijk niet daar gebeurd. Maar het is dus echt om uh, CSI geworden. Het is forensisch onderzoek geweest. Nou, dit zijn twee schrijvers die uh, eerder een Pulitzer Prize hebben gewonnen. En het opvallende aan hen is dat ze zowel onderzoek doen naar kunstgeschiedenis... als naar uh, uh, moorden, als naar schietpartijen. Dus ja. dat die combinatie maakt het interessant. En wat zij zeggen is dat rond die tijd had Vincent van Gogh contact met een 16-jarige jongen, een vriend was dat van hem... en ze denken dat die jongen mogelijk per ongeluk Vincent van Gogh heeft getroffen. Het was een, een rijke Parijse jongen die daar in de zomer naartoe kwam... en uh, contact had met Vincent van Gogh... en die uh, gebiologeerd was geraakt door cowboys. Het was de tijd dat Buffalo Bill met zijn cowboycircus in Parijs was... en dus die jongen was uitgedost in cowboyhoed naar dat dorp gegaan... en had een pistool geleend van de herbergeigenaar... en zo zou daar een ongeluk zijn gebeurd in een van de veldjes rondom dat dorp. En zo zou Vincent van Gogh aan zijn einde zijn gekomen. Een ongeluk en ja, dus geen zelfmoord. Hmm. En daar is nooit onderzoek naar gedaan door um, justitie destijds? Nee, nee, je moet je voorstellen dat forensisch onderzoek destijds heel erg lastig was. De artsen wisten nog niet zo goed wat ze ermee aan moesten. Maar het feit is dat er voortdurend geruchten zijn geweest van een, een schot dat mensen hebben gehoord. dichtbij dat dorp, veel dichterbij dan dat korenveld. En ook een gerucht dat een van de jongens betrokken zou zijn bij een ongeluk met Vincent van Gocht. Nou, die geruchten, daar zijn deze twee schrijvers naar op zoek gegaan. En zo hebben ze geconcludeerd dat dit wel eens. De juiste lezing zou kunnen zijn. Het is dus toch een vallende uh, omkering van alles wat we tot nu toe wisten... over nou, het einde van Van Gogh. Inderdaad, een bijzonder verhaal. en Ron Linker in Parijs. Dank je. Tien voor half tien. Nog één keer dan voor wie het gemist heeft. Dat heeft natuurlijk niemand, maar het is gewoon zo lekker. Het Nederlands honkbalteam versloeg tot twee keer toe favoriet Cuba... en werd zondagochtend vroeg wereldkampioen. Ik denk dat het uh, heet de Superflow... Want uh, op dit moment maakt uh, het mag niet uit tegen wie we spelen. Uh, wij spelen op een niveau dat, uh, dat alles goed gaat. Het is een, een, een team effort. Iedereen, uh, iedereen draagt bij aan het succes. Het is niet één iemand die het elke keer weer doet, maar het is elke keer iemand anders. Dus je hebt iets speciaals gedaan. Nu krijg je het einde to deze story. Iedereen wil heel graag winnen. Uh, Cuba, om Cuba nog een keer te pakken, dat is, uh, dat is een heerlijk gevoel, zou dat zijn. En ik denk dat iedereen uh, vol aan de bak gaat. Okay. Het is natuurlijk een ontzettend spannende wedstrijd. Uh, We hadden onze kansen, zij ook. En uh, ja, ik, ik vond het gewoon uh, ongelofelijk. Contact gemaakt door Engelhardt, gaat langs. En De Jong gaat door de thuis. En De Jong op het naar de thuisplaats voor de gelijkmaker. Nederland op het scorebord. Het staat 1 tegen 1. Robby Kordemans, ongelooflijk. Uh, hij is gewoon een, uh, wat we noemen, een painter, een schilder. Hij is die, hij is die uh, Rembrandt van, uh, van, van honkbal in Nederland. Ja, ja, ja. Engelhard, de loper is op twee. En Jonathan Schoof, ja, het gaat om de recht tussendoor. En er komt de tweede punt van Nederland op die thuisplaats. Smit scoort. Engelhard blijft op drie. Nederland op voorsprong, voorsprong in de WK-finale. Alles klikte gewoon. Ja, ik, om nou echt iets één definitief ding te zeggen, dat weet ik niet. Maar alles, uh, pitching, werkte goed, defense. En wat ik zeg, timely hitting. Er was niet één held, het hele team is een held daar. Hector Oliveira, is de man die uh, aan slag komt. Cuba is verslagen. De 25-foude wereldkampioen. Verlies van het kleine Nederland. Nederland schrijft geschiedenis. Het is gebeurd. Wereldkampioen Hombau. Wow. Ja, is super. Het is, is eigenlijk niet te beschrijven. Het is gewoon uh, ja, een top, top. Echt helemaal top. Het is toch geweldig? Ik kan het nog steeds niet geloven. Echt niet. Van winnen. Het is ongelooflijk. Het is echt niet te geloven. Voor, voor Nederland, uh, nou, voor honkbal te ontploffen, is, is, is groot, vind ik. Uh, tuurlijk was de honkbal, maar misschien moet je het een beetje zien... als het oude en uh, dat nu het uh, Nieuwe Testament uh, is uh, aangebroken. Mwa. Mwa. Wereldkampioen, dat kleine kikkerlandje. Ongelooflijk. De honkballers. zij zijn wereldkampioen. Morgen komen ze in Nederland aan en dan worden ze ergens gehuldigd. Waar, dat is dan niet helemaal duidelijk. Wij gaan gewoon nog eventjes naar Joris van der Kerkhof op het uh, Beursplein in Amsterdam, want uh, ja, Joris, de beurshandelaren zijn binnen. Betekent dat ook dat de actie voorbij is? Of gaan ze gewoon door? Nee, ze gaan gewoon door. Het was gezellig uh, afgelopen nacht en de nacht daarvoor. Uh, zaterdag uh, begonnen uh, hier met, uh, met actievoeren. Er zijn tentjes neergezet en het idee is geloof ik wel... dat met dit getrommel, dan word je in ieder geval wel wakker... Uh, dat die tentjes er nog wel een uh, tijdje blijven staan. En uh, ik geloof niet dat er mensen zijn die erg hun best doen om die, uh, die tentjes weg te halen. Afgelopen zaterdag, uh, toen de uh, actie was... Uh, toen het beursplein hier in Amsterdam uh, bezet werd... Uh, toen uh, was een van de sprekers, uh, Ronald Jan Heijn... en uh, die uh, was er vanochtend uh, ook even. Uh, het is een actie vooral tegen de economie, uh, zoals dat nu gaat uh, op dit moment. Maar Heijn ziet dat weer net even iets anders. Ja, hij is neemt mij is daar veel breder, maar dat heb ik ook gemerkt uh, zaterdag toen ik hier was. Als je de mensen hoort spreken, uh, zowel voor de microfoon als gewoon hier op het plein... dan is het heel breed gedragen op vele terreinen. De, de klimaat, de, de regenwouden, het sociale, de zorg... Um, en, en, en die mensen waren ook aan het woord. Het is wel zo dat de economie het eigenlijk aan heeft gemaakt. En dat we hebben gezien dat na 2008 dat uh, men gewoon doorging op dezelfde voet. En dat we zien met z'n allen dat het niet werkt. Het zit aan onze manier van denken die nu veel te klein is. En het is niet zo dat uh, vanuit die kleine manier van denken ja. geredeneerd... is het zo van, hé, hey, hier zijn een hoop mensen bij elkaar. En allerlei andere steden zijn een hoop ja. mensen bij elkaar. Die ja. willen iets anders. Wat is dat andere dan? Daar moet je niet zo concreet naar vragen. Het is eigenlijk dat het heel langzaam gaat. En over een aantal jaar nou, zou het ja. allemaal veranderd kunnen nou, zijn. Ik denk, je mag er wel concreet naar vragen, dan hoor je wat, wat er speelt. Maar, maar dan ik... krijg je geen superconcrete antwoorden. Nee, maar, het, uh, maar ik denk dat het veel sneller zal gaan. Ik denk dat dit een, uh, ten eerste stopt het niet de geest is uit de vrede... Die kan nooit meer terug. Dus dit gaat door. Maar het is niet een kwestie van ja, dat gaat, denk ik, veel sneller. En wat gebeurt er? Wat, wat is er dan? Als we over twee jaar weer met elkaar spreken, op ditzelfde plein, misschien met dezelfde tentjes. En dan? Ik denk dat de wereld op zijn kop staat, maar dan in positieve zin... omdat we erachter komen dat het zo niet werkt. En als je het dus heel anders gaat bekijken, dan kan je wel tot duurzaamheid komen. En als je beseft dat we alle één zijn... en dat klinkt misschien heel uh, religieus of spiritueel... maar het is wel zo, want als jij alles doet voor je familie... waarom zou je het dan niet doen voor andere mensen buiten je familie? We zijn één grote familie en als je dat als vertrekpunt neemt... dan kan de economie rustig blijven, alleen je gaat het heel anders optuigen. Uiteindelijk, als we een tijdje praten, gaat u ook met uw handen ja. bewegen. Ja. Er is geen kansel hier, maar dank wel voor uw verhaal. Heel graag gedaan. Dat was Ronald Jan Heijn een tijdje terug. Het getrommel gaat hier verder, blijft hier verder gaan. Mensen in een tentje die bij het getrommel liggen... die worden uiteindelijk ook nog wakker gemaakt. Die zijn blijkbaar door het getrommel heen kunnen slapen. Dat is ze gelukt. Er wordt wat gerookt, er wordt wat gediscussieerd... Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, oh, schrikken. Als u dit zo ziet, denkt u van, dat is mooi gelukt. Ja, eigenlijk wel, ja. ja. En hoe lang duurt het dan nog? Ja, dat uh, ligt aan de aanwezigen natuurlijk. Ja. En als het nu ligt? Uh, nog lang. Oké. Okay. Heel lang en lang. Dat is natuurlijk een relatief begrip. Hoe lang lang is? Dat gaan we dan zien. Hoe lang dit getrommeld duurt? Nou, dat uh, ligt aan uh, de technicus wanneer hij het wegtrekt. Nou, nu wel hè. Dankjewel, Joris van der Kerkhoff bij het Beursplein in Amsterdam. Van Amsterdam naar Rotterdam. Vanaf vandaag is daar het Europees kampioenschap boksen voor vrouwen. EK is een van de eerste Europese kwalificatiemomenten voor de Olympische Spelen van 2012 in Londen. Colette van Nune is in Rotterdam bij de Nederlandse boksers. Uh, Colette, hoe is dat uh, op zo'n dag vlak voor de start? Zenuwachtige bedoeling? Vooral heel zenuwachtig voor de uh, loting. De loting is dadelijk om 11 uur. Ja, en dan gaan ze natuurlijk horen tegen wie ze als eerste moeten boksen. En zijn dat de grote kanshebbers of zijn dat uh, de vrouwen die ze denken wel te kunnen verslaan. Dus dat is eventjes heel erg spannend. De drie vrouwen waar het voor Nederland om gaat. Nouchka Fontijn, Marichelle de Jong en Jessica Belder. Liggen nu alle drie nog eventjes op bed. Eh... Uh, te proberen om uit te rusten en uh, te proberen om zich zo rustig mogelijk... en zo ontspannen mogelijk te maken om eventueel vanmiddag die wedstrijd in te gaan. Maar of ze vanmiddag moeten spelen, is nog niet eens zeker. Want er doen natuurlijk 150 vrouwen mee. En het zou ook best eens kunnen dat ze pas morgen voor het eerst uh, aan de beurt zijn. In elk geval zijn ze gewogen, ze hebben ontbeten en nu is het gewoon even afwachten. En dat wegen, is dat bij de vrouw ook nog een spannend moment, Colette? Want uh, dat let nogal nauw hè, bij het boksen. Dat komt ontzettend nauw, ja. Dus uh, het gaat er inderdaad om dat je binnen je gewichtsklasse zit. Want ja, je zal ineens in een hogere gewichtsklasse terechtkomen... en daar als uh, de lichtste van het stel uh, op moeten treden. Dat is natuurlijk, uh, uh, Daar zit helemaal niemand op te wachten. Maar het is niet zo dat ze dat nou het allerspannendst vinden, hoor. Ze weten gewoon wel, dit is mijn gewicht en ik zorg dat ik daarop blijf. En, uh, en, en dan moet het gebeuren. Nee, wat ik opvallend vond is... Ik, vroeg, ik heb ze daarnet eventjes gesproken alvast en ik vroeg van... Uh, wat kan het publiek nou nog voor jullie betekenen? Hè? Want ja, nou ja, het publiek weet toch niks van boksen. Dus nou, laat ze maar gewoon klappen. Zijn we al lang blij. Ik zeg, nee, leer het mij maar gewoon. Wat, wat moeten ze doen? Nou, Op het moment dat mensen dus dadelijk denken... nou ik ga naar Rotterdam, ik ga naar die wedstrijd kijken... ze denken, dit is een goede klap. Dus recht op de schouder, op het hoofd... recht op het lichaam of op het hoofd... zonder dat er een arm tussen zit. Dat is een goede klap. Juich dan zo hard als je maar kan... Uh, want het zou kunnen zijn dat als de jury twijfelt, Aha. dat is het gevoel van Noeska in elk geval, dat ze dan denken, oh volgens mij is hij wel goed, punten. Kijk, oh. Kijk dat, dat is een nog goeie. eens een goede. Ja, dat is een hele goede Colette, dat uh, voor iedereen die dus naar dat EK gaat in Rotterdam, als ik loop raak is, spring in de lucht. Colette van nu naar horen later van je, dankjewel. Half tien, einde van dit NOS Radio 1-journaal. Caro, goedemorgen Nederland. Neemt het over. Sven Kokkelman, goedemorgen. Dag Marcel, goedemorgen. Wat ga je doen? Uh, ook het nieuws van vanochtend natuurlijk. Philips zijn de 4500 ja? banen die daar ontslaan, uh, uh, weggaan. Mensen, 4500 mensen worden ontslagen. Wat kan FNV-bondgenoten, de grootste bond nog voor deze mensen, betekenen? En verder het DNA van Hendrikje van Andel. Weet je wel, de oudste vrouw ter wereld. Sterke vrouw. Sterke vrouw die in 2005 overleed. Het uh, DNA van deze vrouw is onderzocht door een vader en een dochter. En ik spreek straks met die dochter over dat hele bijzondere. DNA. Dat en meer zometeen meteen Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws van half tien. Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De Europese Commissie moet kunnen ingrijpen als lidstaten grote economische problemen hebben. Ministers Verhagen en de Jager doen dat voorstel in een brief van de Tweede Kamer. Als EU-landen een hoge werkloosheid of een dalende export hebben, moet de Commissie bijvoorbeeld boetes kunnen opleggen, vinden de ministers. Bij Philips verdwijnen wereldwijd 4500 banen, waarvan 1400 in Nederland. Het bedrijf zegt dat de reorganisatie onderdeel is van een plan om 800 miljoen euro te besparen. Voor de beurs in Amsterdam zijn handelaren vanochtend opgewacht door betogers. en deelden fantasieaandelen, geluk en goed weer uit. En die betogers maken deel uit van de Occupy-beweging... die zich richt tegen zelfverrijking in de financiële sector. En de race met zonnewagens in Australië ligt stil. Door bosbranden is een deel van de route onbegaanbaar. Aan die race met auto's voorzien van zonnecollectoren... doen ook twee Nederlandse teams mee. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie met drie files op de A2 Den Bosch richting Eindhoven. Twee kilometer tussen knopend Vught en Vught. Op de A50 Arnhem richting Os tussen Heteren en Kloopend Eewijk... Drie, drie kilometer file. En op de N57 Ouddorp richting Rotterdam... tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15. Vijf kilometer rijden tot stilstaand verkeer. Dan nieuws over de spoorwegen tussen Geldermals en Leerdam. Moeten reizigers rekening houden met een vertraging van meer dan een uur? Door een seinstoring rijden er dagen geen treinen en door een stroomstoring... Geen treinen tussen uh, Van en Naar, Alkmaar. Reizigers hebben ook daar meer dan een uur vertraging. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Philips ontslaat wereldwijd 4.500 mensen. Nederlandse waterdeskundigen doen goede zaken in China. Pleidooi van de militaire vakbond. Defensie zorgt voor, zorg voor betere psychische hulp aan veteranen. En het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Het is drie over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Sander Bartling is verochtend in Den Haag. Bij wegloophuis De Vluchthaven dat al 30 jaar Haagse daklozen opvangt. Maar nu wordt bedreigd met sluiting door de bezuinigingen van de gemeente. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen Nederland@karo.nl. Eerst het nieuws van vanochtend. Philips schrapt wereldwijd 4500 banen in Nederland. Het gaat om 1400 banen in uh, Nederland dus. Wereldwijd 4500. 10% van de Nederlandse werknemers ziet zijn of haar baan dus verdwijnen. Het bedrijf wil snijden in bureaucratie. Goedemorgen, Ron van Bade. Goedemorgen. Bestuurder van FNV Bondgenoten. Bent u verbaasd? Nou, de, het nieuws kwam niet onverwacht, hè, want dit hing al enige tijd in de lucht. Ja. Uh, maar aantallen zijn altijd concreet en dat komt toch uh, hard aan. Het zit vooral bij Human Resources, Finance, IT en ondersteunende diensten. Uh, zijn dat ook uw mensen? Daar zitten ook mensen van, uh, van mij uh, bij, hoor. Uh, dus dat gaat eigenlijk van, uh, van hoog tot laag. Uh, dat soort afdelingen zijn vooral ondersteunend. Ja, en daar werken gewoon uh, Philips mensen. Ja, u, u zag het aankomen. Betekent dat ook dat u het ermee eens bent? Uh, nee, dat is, uh, op dit moment uh, kan ik daar niks over zeggen. Uh, Hoezo ik laat niet? me er ook niet heel snel over uit of ik het er wel of niet over eens ben. En niet? De plannen zijn dermate complex. Uh, ik ken ze ook nog niet precies. Hè, want Er zijn nu aantallen genoemd van 1400, maar wat dat precies concreet betekent, is op dit moment nog niet bekend. Maar u zegt, ik zie het mijlenver aankomen en u weet niet of het u het ermee eens bent. Uh, nee, nou, je ziet, uh, Philips had die bezuiniging aangekondigd van 800 miljoen. Uh, ze hebben het nodig gevonden om vooral nu te snijden in die overheid. Hè, want ja. ze zeiden dat het jasje veel te groot is geworden hè, voor het huidige Philips. Ja. Nou, daar zit wel uh, enige waarheid in. Uh, wat Van Houten vooral heeft proberen aan te geven is dat besluitvormingsprocessen binnen Philips ontzettend traag verlopen. Omdat mensen elkaar vooral bezighouden en men niet bezig is met het reageren op wat de markten vraagt. Ja. Hè, daar heeft hij een punt. Uh, ...maar dat uh, wil ik niet zeggen dat ieder plan dat hij voorstelt... ...want dit zullen honderden plannen zijn... ...ja, het is heel lastig om die op uh, op te beoordelen. Met andere woorden, u weet nog niet waar u aan toe bent. Nee, en dat weten de mensen ook niet... ...en dat is natuurlijk op dit moment de grootste zorg. Hè, en dat is ook een beetje mijn eerste reactie... ...dat mensen vooral op til slaan. En niet echt in beweging gaan komen om nu maar even die groeiambitie te realiseren van Philips. Ja, Even kijken waar de ontslagen met name zullen vallen. Is dat in Eindhoven of ook in Amsterdam? Ik denk dat, uh, uh, hoewel nogmaals dat op dit moment niet bekend is, ik denk dat uh, beide steden getroffen zullen worden. Juist, met andere woorden, uh, het zit bedrijfsbreed. Ja. ja. Goed, uh, de, het argument van Philips is, we verkopen minder en dat heeft te maken met de economische crisis. Dus moeten we zorgen dat het bedrijf weer uh, gezond wordt voor de toekomst. Dat is, uh, lijkt mij een hele gezonde uh, verklaring, of niet? Ja, volgens mij is dat nu net niet de verklaring uh, die Philips geeft. He, de verklaring die Philips geeft is dat zij vooral niet groeien. En dat uh, uh, het niet groeien ook vooral uh, wordt ingegeven door de wijze waarop de concern zelf werkt. Maar He, volgens dat mij heeft de topman, sorry dat ik u onderbreek, de topman van Philips vanochtend echt gezegd dat ze minder apparaten verkopen en dus dat er ook in de productie moet worden gesneden. Nou, die productie dat valt volgens mij op dit moment niet onder uh, de scope van deze reorganisatie. He, wat, wat mij in ieder geval is meegebedeeld is dat uh, ja, Philips weliswaar een te groot jasje had... He, ten opzichte van het uh, concern zoals dat vroeger bestond. Ja. Philips is ontzettend veel kleiner geworden de afgelopen jaren. Ja. Nou, dat is aan, de, aan de bovenkant is dat uh, veel minder verminderd dan aan de onderkant. Hij wil nu veel meer doen om met name ook de processen richting die klanten en richting die markten... om die te verstevigen. Ja. 1400 arbeidsplaatsen in Nederland. Kan dat door natuurlijk verloop of zullen er gedwongen ontslagen vallen? Nou, uh, daar is mij nog niks over meegedeeld. Maar uh, mijn ervaring leert mij dat dat niet zonder gedwongen ontslagen gaat. En dus gaat u meteen tamboureren op een, een sociaal plan? Ja. Hoe groot moet dat sociaal plan zijn? Uh, kijk, dat tamboureren, dat doe ik niet. Dat doen vooral de mensen. Hè, want die uh, zijn ontzettend onzeker op, uh, op dit moment. Ja. En ik denk dat. Uh, kijk, binnen Philips bestaat op dit moment een sociaal plan. En ik denk dat mensen zullen zeggen dat mag minimaal niet slechter worden. En ja, maar wat betekent dat dan? Dat ze in ieder geval het huidige sociaal plan ook hè, voor de komende periode gewoon voortgezet wil hebben. Ja. Kijk, de doorlooptijd van het programma dat Van Houten nu aankondigt is tot en met 2014. Hè, dus dat is een enorme lange tijd die hij uh, hiervoor uittrekt. Nou, ik denk dat uh, voor die periode mensen ook uh, uh, recht willen doen, kunnen laten gelden op het huidige sociaal plan. Ja, goed. Waarom gaat een bedrijf iets bekendmaken dat ze pas in 2014 willen laten ingaan? Uh, omdat zij uh, volgens mij uh, enorm onder druk staan van de financiële markten en de financiële markten, analisten, dit soort maatregelen vragen. Met andere woorden, het is een signaal aan de beurs. Dit is ook een signaal aan de beurs aan, aan klanten en aan wie dan ook, ja. Zou het ook nog zo kunnen zijn dat als het in de tussentijd weer wat aantrekt dat dit hele plan weer van tafel gaat? Uh, ik acht dat uh, uh, bijna uitgesloten, want volgens mij is Van Houten redelijk overtuigd van, uh, van dit plan, dat dit nodig is. Ja. He, want ondertussen uh, uh, heeft hij ook een uh, cultuurprogramma gelanceerd. Hij vindt namelijk dat Philips anders moet gaan werken. Het is veel snellere besluitvorming en dat betekent ook gewoon een ander Philips. Ja, maar heeft hij daar ook niet gewoon groot gelijk in? Uh, Volgens mij uh, zal zijn gelijk moeten blijken uit de successen die hij moet gaan halen. En die successen liggen volgens mij in de toekomst, niet in het verleden. Goed, Philips heeft drie maanden geleden al bekendgemaakt 800 miljoen te willen gaan bezuinigen. Zijn jullie toen al nou met, met het bedrijf in gesprek gegaan? Ja, uh, we hebben tussentijds ook een keer met, uh, met Van Houten kunnen praten. Ja. Uh, drie maanden geleden heeft hij 500 miljoen aangekondigd, ietsje later 800 miljoen. Uh, van Houten heeft in ieder geval naar ons toe uh, het programma uitgelegd zoals hij dat, uh, zoals hij dat ziet. Ja. Uh, wat, wat wel opvallend was uh, bij deze reorganisatie, doorgaans ben ik goed op de hoogte omdat van alles uitlekt, maar deze keer is dat nauwelijks tot niks uitgelekt. Dat wil ook zeggen dat dit heel dicht bij de top zat. Dus echt een. Top-down-programma wat door een beperkte groep is voorbereid. Ja, maar goed, daar is die top ook voor, toch? Ja, daar wordt hij uh, rijkelijk voor beloond. Ja. te rijkelijk, ja. Te, oh ja? Nou, stel u maar eens de vraag van... als Van Houten nu gelijk heeft dat hij deze veranderingen door moet voeren... wat heeft dan die top de afgelopen tien jaar gedaan? Maar uh, toen zat hij daar nog niet? Nee, toen zat hij daar niet. Nee. En u weet ook dat als een nieuwe manager aantreedt... dat als er één moment is om veranderingen door te voeren... dat dat aan het begin van zijn periode is... omdat er anders niks meer van terecht komt. Nee, dat klopt. En dat heeft hij ook gedaan. Overigens, is het eerste wat hij heeft gedaan is aangekondigd... dat hij die tv-business zou uh, verkopen. Nou, um, volgens mij heeft hij daarvan ook gezegd... dat dat uh, langzaam aan goed gaat. Ja. Dus? Dus hij is bezig op dit moment volgens mij zijn eigen successen te creëren. Maar wat deze reorganisatie gaat inhouden... Ja, dat is echt uh, uh, iets voor de toekomst. Overigens ja. heb ik van Van Houten begrepen dat ja, het gaat uh, zonder daar al te, al te uh, uh, triest over te willen doen. Uh, hij, hij koppelt het bijna aan het bestaansrecht van Philips. Hè? Hij... Maar misschien heeft hij daar wel groot gelijk in. Dat zeg ik ook niet, dat hij daar uh, geen ongelijk in, of geen gelijk in zou kunnen hebben. Uh, ik zeg alleen, het moet ook blijken of hij ook in slaag om dit proces en dit programma zoals hij dat heeft aangekondigd, om dat ook op een goede manier door te voeren. Ja. Wat zijn uw plannen? Ik bedoel, gaat, gaat u massaal de straat op, zoals dat in het verleden wel eens gebeurd ook? Bij Philips, ik kan me de tijd van uh, Timmer herinneren, operatie Centurion, toen er ook grote hoeveelheden arbeidsplaatsen uh, Verloren gingen en dat alles en iedereen met fluitjes, petjes en de hele bende in Eindhoven op de stoep stond. Ja, ik hoorde net al uh, wat, ik uh, wat, uh, kreeg via Twitter wat berichten over Occupy Philips en dergelijke. Ja, het is een beetje de tijdsgeest. Ik denk dat het goed is om die plannen even goed uh, aan te horen wat er nu precies uh, uh, van plan is. Ja. Het lastige overigens wat, uh, wat op dit moment speelt is dat deze uh, reorganisatie dermate complex is. En door zoveel afdelingen loopt. Ja. Hè, dat het, uh, dat het uh, saamhorigheidsgevoel... Uh, ja, dat is toch wat, uh, wat lastig op dit moment. Uh, ik, maar ik denk zeker dat er wat druk van onderop zal komen om uh, ja, deze plannen kritisch te beoordelen. En het grote probleem bij Philips, uh, ja sorry dat ik het zeg, is dat heel veel mensen weinig geloof hebben in de toekomst van Philips in Nederland. Hè? Ja. En dat zal toch vooral ook ja, tot gevolg hebben dat mensen naar andere zekerheden zoeken. En dat is bijvoorbeeld zo'n sociaal plan. Goed. Het is duidelijk, u zegt eigenlijk met zoveel woorden... dat er wat moet gebeuren, dat, uh, daar zijn wij het niet mee oneens. De vraag is hoe, en daar kunt u nog niet veel over zeggen... want u kent de plannen niet van ja, binnen en buiten. Ja. Ron van Baden, bestuurder van FNV Bondgenoten, ik dank u zeer. Oké, okay, dag. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij nieuws... dat u in het bijzonder interesseert. In Duitsland is een 135 miljoen jaar oude dinosaurus gevonden. Het skelet is voor 98% intact. In het fossiel is zelfs nog een stukje huid te zien. Hoe kan dat? Anna Schulp, paleontoloog, verbonden aan het Natuurhistorisch Museum in Maastricht, heeft het antwoord. Meestal worden van fossielen, echt alleen, van, van dinosaurus, alleen maar de botjes uh, teruggevonden. Dat zijn echt de harde stukjes en de aaseters die normaal een, een beest te grazen nemen, uh, die, die, die eten het vlees op en de botjes die blijven dan los over. Maar hier liggen alle botjes nog in het oorspronkelijke verband en het lijkt erop dat dit fossiel of dit dier toen het dood was al heel snel door een laagje modder is afgedekt. En uh, ja, daarna is de afbraak eigenlijk alleen nog maar. De vertering eigenlijk alleen nog maar door bacteriën gedaan. Er zijn dingen die, uh, waar ook die bacteriën niet echt raad mee weten. Bepaalde stukjes eiwit, bepaalde mineralen die, uh, die uh, er omheen zitten. En uh, dat levert dan in die heel, dat hele mooie, fijne gesteente. Blijft dus ook de details van de afdrukken van de huid bewaard. En in heel uitzonderlijke omstandigheden. Dus wanneer een dier heel snel na zijn dood volledig bedekt voor door hele fijne modder en de verdere afspraak alleen maar door bacteriën gebeurt. dan krijg je dit soort heel, heel unieke fossielen. Adus Anna Schulp van het Natuurhistorisch Museum Maastricht heeft u ook een vraag bij het nieuws. Meld u ons dan vooral naar goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Den Haag. Terug naar Sander Bartling. Daglicht kruipt binnen door de Net geopende gordijnen. Ik sta in een kamer met hoge plafonds. Doet een beetje uh, ouderwets aan. Doet ook een beetje als een studentenkamer aan. Gideon, u woont hier hè? Ja, dat klopt. En Waarom woont u hier? Uh, omdat ik dat En hoe is dat gekomen? Uh, mijn huurcontract werd niet verlengd. Uh, waardoor ik uh, ja, geen woning meer had. Oké, okay, want u heeft een diagnose. Hè? Wat is er met u aan de hand? Uh, ik heb vorig jaar te maken gehad met een hele zware depressie. Uh, lichamelijke klachten, waardoor mijn maatschappelijke uh, uh, romslomp in, uh, in, uh, ja, in de goot kwam te liggen. En ik geen directe hulp kon vinden uh, bij de grote instanties, waardoor ik me aangemeld heb bij de vluchthaven en uh, opgenomen ben. Want dit is Wegloophuis de Vluchthaven in Den Haag. Al 30 jaar een veilige haven voor daklozen uh, die hun leven weer op de rails willen zetten. Kiara uh, Tafouni, u bent coördinator hier. Wat maakt deze vorm van opvang voor uh, dak- en thuislozen uniek? Nou, we zijn noodopvang, uh, we zijn kortdurend, we leggen de regie bij de cliënt en we werken aan praktisch haalbare doelstellingen. Eva huyneman Lind, u bent de voorzitter van de Raad van Bestuur. Um, toch wil de gemeente Den Haag uh, deze opvang gaan wegbezuinigen. Ja, wij passen toch in het beleid van de gemeente. Dat doen wij absoluut. Den Haag onderdak. Maar we hebben een heel speciale aanpak omdat we noodopvang zijn. Uh, het zijn mensen die tussen wal en schip vallen die wij dus helpen. En uh, het zijn psychiatrische patiënten, niet verslaafd, maar zonder thuis op dat moment. En wij hebben ook een vervolgtraject. Dus als ze bij ons drie tot zes maanden zijn geweest... hebben wij met onze verhuurder en met het Antoine Constance... een vervolgtraject waar ze meteen een huis krijgen. Dus ze komen geheel op de rails via de noodopvang in ons huis... en zouden anders waarschijnlijk op straat terechtkomen... Ja. of weer terugvallen naar de inrichting. Unieke vorm van opvang dus. Uh, en u zegt, we komen dan op straat terecht. Maar toch is dat wat de gemeente juist wil met deze bezuiniging... het aantal dak- en thuislozen in Den Haag terugdringen. Dat is juist het eigenaardige. Dat de gemeente misschien niet goed begrijpt... hoe wij helemaal meewerken met hun ideeën. Alleen... Zij vinden dat mensen een indicatie moeten hebben als ze binnenkomen. Dat kan natuurlijk niet. Als ze binnenkomen worden ze in noodopvang bij ons gebracht. Maar daarna zorgen wij voor de indicaties van de gemeente... en werken samen met alle instanties die de gemeente daarvoor heeft ingesteld. Ja, nou, het gaat om 50.000 euro, hè, die bezuinigingsmaatregelen. Uh, Chiara Tafuni, nou heet het hier niet voor niets de vluchthaven. Vroeger werden hier mensen opgevangen die weggelopen waren... uit de psychiatrische inrichting, zo heette dat toen nog. Ik kan me zo voorstellen dat u niet heel erg veel vertrouwen hebt in de reguliere GGZ... om deze opvang over te nemen? Nee, dat denk ik niet, nee. Want dan krijg je allerlei wet- en regelgeving... waar de cliënt aan moet verhouden, houden. Terwijl wij juist eh, eerst aan de cliënt vragen... wat kan je zelf? In plaats van dat wij alles uit hun handen gaan trekken. Bart van Kent van de SP eh, hier in Den Haag. Het gaat niet alleen over de vluchthaven... Hè, maar ook over andere vergelijkbare, kleiner, kleinschalige initiatieven... die gaan verdwijnen. Wat denkt u dat het gevolg is? De gevolgen zijn gigantisch. Ik bedoel uh, voor mensen zoals Gideon, hè, die uh, op straat komen te staan als die bezuiniging over twee maanden gaat, die alleen als die doorgaat. Dat betekent dat heel veel mensen dus niet de zorg krijgen waar ze recht op hebben en die ze nodig hebben. En dat betekent dat we een groot veiligheidsprobleem krijgen in Den Haag, omdat heel veel mensen uh, die dan wel verslaafd zijn, of dakloos of uh, een psychiatrische achtergrond hebben, op straat komen te staan. Gideon, wat gaat u doen? Ja, uh, nou, ik, ik heb daar geen idee over. Ik kom op straat terecht. En, uh... Ik zal niet, niet direct van de grote instantie een, een, een woning krijgen, want wachtlijsten zijn gewoon veel te lang. Ik heb een directe nood en ik denk niet dat erop ingespeeld kan worden door de gemeente. Bart van Kent van de SP, uh, de maatregelen zijn al afgekondigd door de wethouder. Die uh, kon hier niet bij zijn, die wilde niet reageren. Wat kunt u nog doen om die maatregelen ongedaan te maken? Nou, wij zullen alles doen wat mogelijk is om deze uh, bizarre bezuiniging tegen te houden. We doen dan ook een klemmend beroep op de Partij van de Arbeid en D66... die in de gemeenteraad tot nu instemmen met deze bezuiniging van 50%... op de zorg voor bijvoorbeeld gehandicapten en psychiatrische patiënten. En we hopen toch echt dat deze partijen zich bedenken en uh, terugkomen uh, op deze bezuiniging, die totaal bizar is en voor grote veiligheidsproblemen en uh, uh, nare gevolgen voor de cliënten in de stad gaat uh, zorgen. Ja, en anders zit er niks anders op dan een weldoener zoeken die 50.000 euro over heeft om te helpen het leven van vijf Hagenaren weer een beetje op de rails te zetten. Dat is niet duur, toch? Al dus, Sander Bartling. Straks Nederlandse waterexpertise doet het goed in China. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1979. Moeder Teresa, die in de Indiase stad Calcutta onder de allerarmsten werkt, krijgt in Oslo de Nobelprijs voor de Vrede. Onze verslaggever Gerard Klaassen was erbij. Ja, deze dag, 1979, 17 oktober dus, werd werelds beroemdste non... moeder Teresa de Nobelprijs voor de Vrede toegekend. Gerard Klaassen was destijds verslaggever voor Echo, een voorloper van dit programma. En hij sprak haar daar en was zeer van haar onder de indruk. Ja, het was een uh, hoogverheven plechtigheid waar ik trots op was, bij wijze van spreken, dat ik erbij mocht zijn. Daar in Oslo, in zo'n paleis, hè, waar dan die keurige heren, nauwelijks dames van uh, de Nobelprijscomité, uh, aanschoven. En daar die hele fragiele non uit Albanië, al lang werkzaam in India, dan voorbij kwam schuivelen. En daar die prijs uh, uit handen kreeg van de Noorse koning Olaf de Zesde dacht ik. I now call upon Madhet Theresa to receive the diploma and the gold medal. Ik ben zo iemand die dan heel dicht in de buurt gaat zitten. Uh, dan heb je allerlei collega's die met fototoestellen langs zij komen. En ik laat mij dus absoluut niet opzij zetten. En langzaam maar even, zeker schoof ik op naar de plek waar zij zat. En ik ging er gewoon uh, heel eenvoudig en rustig na zitten. Alsof ik haar al jaren kende. Ik, dat doe ik heel vaak. Ik leg een arm denkbeeldig om de mevrouw heen. Niet echt, want dat moet je niet, zo close moet je niet zijn. Maar in elk geval... She is mine. En dan weet ik ook zeker dat ze vooral mijn kant uitkijkt. En dan ga je die twee vragen, want meer moet je niet doen, aan haar afvuren. En zo heb ik ze ook gedaan. ja. Wat is your thought, especially by door deze Nobel Peace Prize uit de uh, 56 nominees hier in Nosworth? Ik weet het niet. Ik denk dat ik mezelf persoonlijk voel. Maar het heeft. Ik weet het niet, zegt moeder Teresa op onze vraag. Wat haar gedachten is bij het verkrijgen van deze Nobelprijs hier in Oslo. Ze zegt, ik weet het niet, ik ben onwaardig om deze prijs te ontvangen. Het is een gift van God die we hopen om te zetten in een grotere glorie aan God en tot welzijn van onze mensen. Morgenmiddag ontvangt moeder Teresa de Nobelprijs voor de vrede in aanwezigheid van de Noorse koning Olaf V. Tot zover Gerard Klaassen, Oslo. Ik dacht, mooi. Dat hebben we weer voor echo voor de zaterdagavonduitzending. En, uh, ik zag ook wel een paar collega's kijken. Wat een brutale hond is dat uit, uh, uit, uit Nederland. Maar ja, dat kan mij echt werkelijk geen moeder schelen. Uh, we hadden het binnen. Ik geloof dat ze het ook wel leuk vond ook. Gerard Klaassen over deze dag in 1979. De dag dat moeder Teresa de Nobelprijs voor de vrede kreeg toegekend. Zacht. Op mijn natte dromen wang Bang van komen en jouw gaan slaat. lekker ding, want jij is lastig Nog meer jij, is fantastisch toch Door. Klim lag lach, lachen veel te grote tas, klein te zijn. Fantastisch, toch? Slaap, lekker dingen. Want jij is lastig. Nog meer, jij is fantastisch, toch? Laten we samen. Eva daarover, fantastisch toch. Op dag dat je denkt, als je naar buiten kijkt... daar ik mijn bed weer in. Het is zeven uh, minuten voor tien. Doen we niet, dus bed weer in. Want we gaan naar China, waar uh, het Nederlandse bedrijfsleven... met name de watermanagers geld kunnen verdienen als water. Want de Chinese regering pompt de komende tien jaar... 460 miljard euro in waterprojecten. Bart Smolders, goedemorgen. Goedemorgen, u bent, steden... ja? u bent stedenbouwkundige in Shanghai, in China. Wat heeft u als stedenbouwkundige eigenlijk te maken met water... Um, ja, water en stedenbouw hebben natuurlijk heel veel met elkaar te maken. Ik denk dat je als Nederlander realiseert dat heel goed uh, Nederland is gebouwd uit het water. Uh, we hebben door schade en schande in Nederland geleerd dat uh, het heel belangrijk is om altijd eerst met water te beginnen en dan de stad eromheen te bouwen. Ja. En dat is iets wat in de rest van de wereld ook uitstekend als exportkennis uh, te verkopen is. Ja, 460 miljard euro steekt dus de Chinese overheid in die waterprojecten, want er is een uh, chronisch gebrek aan schoon drinkwater. En er is ook water nodig voor de industrie en de boeren. Uh, hoeveel gaat het Nederlandse bedrijfsleven daarvan inpikken van dat bedrag? Nou, De exacte bedragen zijn natuurlijk niet te geven nog, want dat is een, ja, een programma. Belangrijk is dat het hoog op de politieke agenda staat. Ja. Dat men zich realiseert dat water een van de belangrijkste zaken is om de komende jaren aan te werken. Ja. Uh, wij hebben de kennis als Arcados, maar ook als andere Nederlandse bedrijven en we zetten die graag in. Ja, Maar uh, waarom dan juist Nederlandse bedrijven? Ik bedoel, begrijp wel dat wij hier uh, met name het grootste deel van het land onder een zeeniveau staat. Maar waarom dan vooral dat Nederlandse bedrijfsleven? Nou, van oudsher hebben we die kennis natuurlijk. Uh, Arcades is een internationaal bedrijf. Uh, nu met 19.000 mensen. Maar nog steeds is in Nederland de waterkennis vanuit de traditie heel sterk opgebouwd. En dat zijn zaken natuurlijk. Uh, we hebben er ook veel ervaring mee. Hè? Al die projecten, bijvoorbeeld met Ruimte voor 3, 4. Op dit moment de kustversterkersprojecten in Nederland. Ja. Dat zijn zaken waar veel kennis en ervaring mee opgedaan is. En ja. waar men in het buitenland graag gebruik van maakt. Hoeveel gaat uw bedrijf eraan verdienen? Nou, exacte bedragen, dat zeg ik, die zijn niet direct te geven. Uh, het is, wij werken bijvoorbeeld veel voor uh, stedenbouwkundige ontwikkelingen, waarbij uh, in de eerste, op het moment dat de plannen gemaakt worden, eerst naar water gekeken wordt, om te zorgen dat daar geen overstromingen ontstaat, dat in tijden van droogte voldoende water is. Nou, dat zijn zaken die op het moment dat dat op een goede manier ingevoerd wordt... de kwaliteit van die steden ook sterk kan verbeteren. Ja, staat Nederland nummer één in de ogen van de Chinese overheid op dit uh, terrein? Nee, ik denk dat uh, wat betreft uh, zowel stedenbouw... Dat is altijd, het is uh, altijd opmerkelijk hoeveel uh, Nederlandse stedenbouwkundigen en architecten... er tegenkomt, dus als ontwerpland. Maar ook uh, als waterkennis. Als je ziet bijvoorbeeld hoeveel Chinese studenten in Nederland studeren... op het gebied van water, dan is Nederland zeker... Als, uh, uh, ja, als kennisland is dat uh, nummer één in de wereld. Wat is het grootste probleem met buiten de deur houden van het water daar? Dus overstromingen voorkomen of zorgen dat iedereen schoon drinkwater krijgt? Uh, het is de combinatie vaak. En dat daarom is het ook heel belangrijk om het in combinatie te bekijken. Uh, de, de, de, de watercirkel noemen we dat. Dat je de hele keten van water in één keer bekijkt. Dat je ziet dat water aan de ene kant natuurlijk voor drinkwater gewonnen moet worden. Water wordt gebruikt. Uh, daarna heb je afvalwater. Dan zit je met de waterstromen. Dat je zorgt dat er uh, niet te veel water in een, in een stad komt. Of in het land uh, niet te weinig water. Uh, heel belangrijk natuurlijk ook water voor irrigatie. Hè? En dat, uh, uh, voedselvoorziening wordt natuurlijk een steeds belangrijker punt als iedereen naar de stad trekt. Juist, en daar speelt u dus een hele belangrijke rol in. Is het makkelijk eigenlijk tegenwoordig om zaken te doen met de Chinese overheid? Het um, is een lange termijn. In China is geen land waar je naartoe moet komen en denkt op korte termijn geld te verdienen. Het gaat, vertrouwen is eigenlijk het sleutelwoord. Quartier uh, noemen ze dat hier. Dat je een relatie opbouwt. Uh, men heeft vertrouwen in wat je doet. Uh, ja. Aan de andere kant hebben wij ook vertrouwen in de opdrachtgevers. En daar gaat het om. Dan bouw je het samen, bouw je het op. En ja, wij zitten al meer dan tien jaar hier. Goed, Bert Smolders, uh, stedenbouwkundige. Ik dank u zeer vanuit Shanghai. Tot zometeen, dames en heren. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag de vragen bij het nieuws.